Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorg dat je... Tuinmeubels vaststaan en let op als je de weg op moet. Storm Conon raast op dit moment over het land. In de noordelijke provincies komen zware windstoten voor en dus geldt daar code oranje. Oppassen, zegt weerman Marco Verhoef. Ik denk dat mensen die in die provincie wonen en zeker ook op de Waddeneilanden, die weten wel dat je uh, zo meteen zo tussen een uur of zeven en negen niet van oost naar west over Ameland moet gaan fietsen, want ja, dan kom je een schiermondeg oog uit. Door de storm is het ook mega druk op de weg tijdens de avondspits. Een uurtje geleden stond er dik duizend kilometer file. Ook KLM heeft het voorzorg tientallen vluchten van en naar Schiphol geschrapt... en de NS adviseert reizigers om de reisplanner in de gaten te houden. De Utrechtse tramschutter Gukman T. heeft nog eens zeven jaar cel gekregen. Hij zit al levenslang vast voor de aanslag in Utrecht... maar heeft zich ook in de gevangenis misdragen. Hij stak een bewaarder neer en gooide hete olie naar een andere bewaarder. Israël gaat in beroep tegen het arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag. Vorige week vaardigde het strafhof zo'n bevel uit tegen premier Netanyahu. Oud-minister van Defensie Galland. De aanklager wilde twee vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza. En een school in een stadje in Nieuw-Zeeland heeft sinds een paar jaar de schoolbel vervangen door dit soort muziek. Ja, en niet alleen ACDC, maar ook de Muppets en andere muziek worden gebruikt om het begin en einde van de les aan te geven. Bewoners hebben nu ruzie met elkaar gekregen over dit nieuwe bellen-systeem. Eén groep is het spuugzat en wil de gewone schoolbel weer terug, maar de andere groep vindt het wel leuk en wil dat het zo blijft, zoals deze buurvrouw. I live right next to the school and I love the music. It doesn't me at all and... I love the school. De school heeft daarom nu twee petities binnengekregen. Eentje om het belmuzieksysteem te houden en eentje om het weg te doen. De directeur zegt dat ze de woel zo houden, maar hebben de muziek wel ingekort en zachter gezet. Het weer, ja, we krijgen dus wat stormachtige uren. Het gaat vooral langs de kust hard waaien. In het noorden geldt code oranje, pas op als je de weg op gaat. Morgen is heel anders, een rustige dag dan, zo goed als droog, ook af en toe zoen. En een gaatje of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Mandy van der Plas van de ANWB. Door het omstuimige weer verloopt de spits veel drukker dan normaal op woensdag. In de regio staan de langste files nog onder andere op de A10. Rijd je op de Ring Oost richting Volendam... dan heb je tussen Amsterdam de Baasjes en Durgerdam... 40 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. Ook staat het vast op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Voorbij Vijfhuizen, 50 minuten vertraging door een ongeluk. En rijd je op de N232 van Amstelveen naar Haarlem... dan heb je tussen Afrit Zwanenburg en de aansluiting met de a 2 een kwartier vertraging. Verder loopt het ook nog vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 bijna een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En rijd je op de A9 van Alkmaar naar Diemen, dan heb je tussen Badhoevedorp en de afrit naar het AMC ruim een kwartier vertraging. Verder ook nog wielen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofadem 2 in ruim 10 minuten op En rijd je ten slotte op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn, dan heb je voor Wouwbrugge een kwartier vertraging.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 whole world what is fair we walk the line and try to me a heart. Goedenavond, de hoofdputten van het NOS-journaal. Israël gaat in beroep tegen het arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevel werd vorige week uitgevaardigd tegen premier Netanyahu en oud-minister Galland van Defensie. De aanklager wil de leiders vervolgen voor oorlogsmisdaden. De coalitiepartijen gaan met vier oppositiepartijen opnieuw onderhandelen over de onderwijsbezuinigingen. De vier partijen willen dat ruim de helft van de 2 miljard aan bezuinigingsplannen voor het onderwijs wordt teruggedraaid... Dat geld moet worden gehaald bij de begroting voor de zorg. De coalitie in de gemeente Den Haag is een meerderheid kwijt. Een PvdA en een CDA verlaten hun fractie en stappen over naar Hart voor Den Haag. De twee waren teleurgesteld over hoe de gemeente omgaat met verschillende zorgen van inwoners. Het weer, veel wind, met in het noordoosten windstoten tot 120 km per uur. Ongeveer 10 graden. En morgen droog en zonnig bij ook weer een graad of 10. VL Stop um, the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music. The music, the music. Ooh, I'm gonna stop the music right now. to love. You need me to mix it So baby, let me go to work I'll show you how I go to work Have the whole thing sewed up like a shirt I'll Give me a chance to show you Spend some time, I need time to know you After that, we're in like the new jack swing Until it's through, I wanna get with you